Het is hier een vermenigvuldiging vanavond. We hebben begonnen met één actrice, dan twee regisseurs. En nu heb ik hier drie uh, filosofen, Godbiddert, bij me staan. Uh, mensen van het, de nieuw filosofische kring, die uh, ook een stuk gaan spelen. Uh, ja, wie, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Um, ja, ik ben Anne-Sophie. Ik regisseer het stuk Rode Handschoenen. Het um, is dus gebaseerd op vuile handen van Sartre, uh, maar heel erg gewerkt. Um, maar ik ga, en, yes. ja, we, gaan, we gaan het direct er een beetje over hebben, maar we gaan eerst ja. jouw collega's ook even, even aan het woord laten. Hè, zodat op de stemmen tenminste herkennen. Ja, en ik ben Ellen en ik speel Louise in het stuk. En dan is er nog één man bij dit gezelschap. Ja, ik ben Matthias en ik speel, even denken, want ik vergeet altijd, slik. Oké. Okay. Vergeet altijd slik. Slik. Rode handschoenen, dus zij zijn jullie aan het spelen uh, en het is, uh, maar het mag niet gezegd worden, ergens uh, gelinkt aan, aan Sartre. Jullie zijn filosofen voor iets. Wat is die link? Um, ja, Sartre heeft ooit een stuk geschreven Vuile Handen. Nu, het is erop gebaseerd, maar het heeft eigenlijk in de verste verte niet meer met de tekst te maken, maar vooral met de problematiek. En dat is uh, eigenlijk dezelfde problematiek die terugkomt in uh, um, de figuur van Raskolnikov van Dostoevsky. Dus, en ja, voor mensen die ja. uh, geen letteren aan het studeren zijn, die, die raskondigen. Voilà. <laughs> uh, dat is een uh, gekwelde figuur die um, een uh, moord begaat eigenlijk uit een ideologie, maar nadien toch de kampen krijgt met uh, geweten. En uh, ja, die, die is eigenlijk, eigenlijk begint het boek met een moord en dan is er 600 bladzijden lang uh, een figuur dat met zichzelf overop ligt en uiteindelijk uh, de christelijke eschatologie uh, vindt. En, en wie geen zin heeft om het hele boek te lezen, het is ook een filmversie, denk ik. Dat kan er ook snel door. Dus uh, ja, het is, het is een soort van uh, gewetensuitgangspunt dan. Inderdaad. <laughs> en, en hoe brengen jullie dat op scène? goed. <coughs> ja, maar... Uh, ja, Ze je is hebben... echt goed, hoor. Ze is echt goed. Jullie zijn aan het... Ik ga, ik, ga, ik ga jullie even aan het woord laten. Hè. Jullie zijn nu aan het repeteren, neem ik aan. Um, hoe, hoe zijn jullie eraan begonnen? Met een tekst? Um, ja, in het begin van het jaar hebben we een beetje lezingen gedaan en zo. En nu hebben we de rollen verdeeld en zijn we gewoon beginnen spelen, altijd stukjes opnieuw en zo. En uh, het gaat wel goed, moet ik zeggen. Zeker een aanrader. En is het, een, is het één lange tekst of zijn het uh, verschillende fragmenten? Of zo? Nee, het is uh, één tekst. Dus echt een verhaal? Ja. En wat is jouw rol erin? Uh, ik ben Louisa, de Partij het partijhoofd, um, ja. Het partijhoofd? Het partijhoofd. Ja, het is een beetje ook een politiek getintstuk en um, ja, de partij geeft aan Hugo, ons hoofdpersonage een, een opdracht en ik heb die opdracht gegeven. Ja, maar die opdracht, dat moet een beetje geheim blijven, ja, hè, denk ik. Hè. En Matthias, wat speel jij? Uh, ja, ik speel een beetje domme kracht. Ik ben bodyguard en de omschrijving technisch gezien was, geloof ik, 100 kilo vlees en de hersens van een olifant. Maar 100 kilo vlees, die zitten er niet aan, dat zie ik zo. Ja, maar uh, de, ik, ik mis nog 40 kilo ongeveer. Uh, een rol met minder tekst dus, of niet? Uh, ja, ik heb niet zo heel veel tekst, nodig. iedereen moet veel tekst hebben. Nee, uiteraard niet. Uh, maar jullie zijn, zijn filosofen en ik heb ja, er eerst andere mensen en die zijn echt bezig met het stuk en het spelen. Ik veronderstel dat jullie er eerst goed hebben over nagedacht of zijn dat een beetje te platgetreden paden dat ik nu aan het uh, bewandelen ben. Nee, dat is eigenlijk wel een beetje waar. Maar um, dat gebeurt eerder lachend weg, door repetities heen, dat er... Um opmerkingen gemaakt worden en uh, diepe bezinningen worden gehouden over de personages. Maar nee, wij repeteren eigenlijk wel gewoon zoals iedereen hoor. Ja, ja. We zijn heel normale mensen. En jij bent de, bent de regisseur, uh, probeert alles in goede banen te leiden. Je hebt dat waarschijnlijk ook de aanstelling dan gedaan. Uh, wat probeer jij op de, op de scène te zetten als scènebeeld? Um, ja, we werken sowieso met mooie beelden, uh, dingen die je pakken. En um, ja, ik denk dat de, de tekst uh, die we... Omgevormd hebben, zie daar heel goed toe leent. Om uh, het, ja, de, de soms politieke uitweidingen toch op een toffe manier uh, te brengen en af te wisselen met ludieke en mooie uh, beelden. Gewoon. Uh, ja. Vonden jullie dat jullie iets geëngageerd ge ge achtig moesten maken? Nee. Nee, maar het is gewoon zo, zo toch gekomen? Of, of... Ja. <laughs> ja. Uh, ja, wel, wel zeer goed. Uh, ik denk dat wij moeten gaan kijken hè, voordat we meer antwoorden krijgen, vrees ik. Uh, en dat is op 21, 22 en 23 april, als ik het hier juist lees, ja, in de coulissen. Uh, dat is onder Alma 3. Ja. En uh, hebben jullie nog veel repetities voor de boeg? Ja, nog heel veel. Het waren zware weken. Ja. Wel ja, veel succes erbij. Dank u wel.